Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een onbekend aantal bewoners van de Utrechtse binnenstad... brengt de nacht elders door vanwege de ontploffing in een huis gisteren. Ze slapen in het nabijgelegen hotel... of hebben zelf een slaapplaats bij bekenden geregeld. Bij de explosies en de brand die daarop volgde zijn enkele huizen verwoest. Tal van andere gebouwen raakten beschadigd. Vier mensen raakten gewond, maar niet ernstig. D66, VVD en CDA willen hun kabinet over ruim vijf weken rond hebben. Ze trekken nog twee weken uit voor inhoudelijke gesprekken... en daarna drie weken om bewindslieden te zoeken en te laten screenen. Het idee is dat het kabinet Jette dan op 23 februari bij de koning op het bordes staat. De automobilist die gisteravond in Heerle een gebouw van het Zuiderland ziekenhuis binnenreed, is aan zijn verwondingen overleden. De Limburgse politie spreekt van een noodlottig ongeval. De schade is groot. Verschillende ruimtes zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar. Wetenschappers hebben in Saoedi-Arabië de gemummificeerde overblijfselen gevonden van enkele cheetahs. De oudste zijn zo'n 4000 jaar oud. De resten zijn op natuurlijke wijze gemummificeerd en werden gevonden in grotten in het noorden van Saoedi-Arabië. Het komt niet vaak voor dat overblijfselen van grote zoogdieren zo goed bewaard blijven. De onderzoekers noemen de vondst ongekend. Cheetahs zijn in Saoedi-Arabië al tientallen jaren uitgestorven. De Aziatische cheetah leeft nog wel in Iran. FC Volendam heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi. De Volendammers wonnen in Rotterdam met 2-1 van Sparta. Eerder op de avond versloeg Heerenveen thuis RKC Waalwijk. Het werd 3-1. Daarmee zijn nu zeven van de acht kwartfinalisten van het bekertoernooi bekend. Het weer. Geleidelijk wordt het overal droog. Bij minima rond 8 graden. Overdag neemt de wind af en breekt geregeld de zon door. Hier en daar kan nog een lichte bui vallen. en Het wordt 8 tot 11 graden.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 Leen bij ZFM. I'm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 We'll oh, y le toma y es que yo tengo... ZANG Uit Zandvoort ZFM Crazy win